7 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. President Obama maakt zich grote zorgen over de orkaan Irene, die de Amerikaanse oostkust nadert. Hij riep Amerikanen op hun huis onmiddellijk te verlaten, zodra de autoriteiten daartoe opdracht geven. Als u op de voorspelde route van Irene bent, moet u nu maatregelen nemen, zei Obama. De zware orkaan komt morgenochtend onze tijd aan bij de staat North Carolina. Vandaar trekt hij verder noordwaarts naar New York. Daar kunnen de wijken Queens en Long Island worden getroffen.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 Dit is Radio 1. VPRO. Brands met boeken. Anton de Goede. Welkom bij Brands met boeken waarin vanavond de gast Koert van der Velde. Schrijver van een heerlijk boek verschenen deze zomer dat naar mijn idee nog te weinig aandacht heeft gekregen en dat gaan we het komend uur enigszins goed proberen te maken. De titel van het boek: Vluchten met God: religiositeit zonder geloof. Moet je in God geloven om te bidden en in wonderen om ze mee te maken? Kortom moet je gelovig zijn om iets religieus te beleven. Dat klinkt uh, heel zwaar theologisch, maar daar is een heerlijk gesprek over te voeren. Althans, dat uh, voorzie ik ervan komen, komend uur. Maar we gaan ook luisteren, en dat gaan we nu eerst doen. Vanuit München-Gladbach doet verslaggever Gerhard de Groot... ook dit uur verslag van de EK-halve finale tegen België. En dan hebben we het natuurlijk over hockey. Ja, Nederland-België. Zojuist uh, een paar zenuwslopende minuten geweest. Uh, 3,5 om precies te zijn. Wat was er aan de hand? België kreeg de eerste strafcorner. Die werd ingeschoten via een variant. Stokman stopte de bal, de keeper van Nederland. Die kwam bij Simon Gognard terecht. En het was op de doellijn een scrimmage van sticks en voeten. En de bal ging over de lijn. In eerste instantie zei scheidsrechter Blas uit uh, Duitsland... het is geen doelpunt, want hij was op de voet van Gognard. Dan wordt er een uh, video-umpire bijgehaald. Een derde umpire. Die moet gaan kijken. En de scheidsrechter het allemaal goed gezien heeft. En uiteindelijk kwam het, uh, het vonnis. En het vonnis was uh, ten nadelen van Nederland. Nederland staat dus inmiddels achter tegen België in die halve finale. Met nog vier minuten te spelen is het uh, tot de rust dan natuurlijk. Is het 2-1 geworden voor België. Valentijn Verga scoorde de eerste treffer. Van Aubel de tweede en Simon Gonjaar de derde. Het is 2-1 in het voordeel van België natuurlijk in die halve finale. En wie had dat gedacht? Want de Belgen een uh, mini-hockeyland denkt iedereen. Maar ze staan wel degelijk hier in de halve finale. Ze hebben wel degelijk een Olympisch ticket binnengehaald hier al door de overwinning op Spanje gisteren. De 3-2 overwinning. Of dat was eergisteren moet ik zeg zeggen om precies te zijn. Maar Nederland heeft op dit moment zo'n 3,5 minuut voor rust een uitstekende mogelijkheid om misschien weer langs zij te komen. De eerste strafcorner, die gaan we volgen. Die komt hij daar. Daar komt Takema, Takema, Takema scoort. Jazeker, jazeker. Het is al een half doelpunt tegenwoordig. Want Take Takema, de strafcorner specialist van Nederland, is in uitstekende Vorm. En 2,5, 3 minuten voor de rust is het inmiddels 2-2 geworden. We hebben dat allemaal meegenomen. Taken, taken maar. De eerste de beste strafcorner. Voor Nederland is ook raak. Het is Nederland 2, België 2. Halve finale EK Hockey in München Gladbach ja, tot zover dit bloedstollende verslag van Gerhard de Groot. Geweldig, daar uh, hokken je in München-Gladbach. En uh, allemaal live een doelpunt meepikken. Dat moet je net hebben als verslaggever. Terug in de studio, hier in Desmet, waar we praten met de schrijver van het boek Flirten met God. Religiositeit zonder geloof. Ik had nog helemaal niet gezegd, welkom Koert van der Velden. Dank je. <laughs> Zelf een sportliefhebber, trouwens. Nee, nee, nee. nee, helemaal niet. Ze zeggen wel eens dat sport beleefd wordt als religie... Um, hoe, hoe is dat eigenlijk? Want we gaan het hebben over geloof en religie. De, de grote opwinding, het fanatisme waarmee mensen van voetbal houden... en nu van hockey misschien. De, nou, er is een overeenkomst tussen fanatieke religie en fanatieke sport... Maar dat betekent niet dat sport in het algemeen religieus zou zijn. En ook niet dat fanatieke sport per se religieus is. Het, ik zou zeggen, het wordt religieus... als, er, uh, als mensen uh, uh, de, het besef hebben dat er uh, meer gebeurt dan ze kunnen bevatten. Bijvoorbeeld. Dat is één aspect daarvan. Nou, dat, dat, dat is nou niet echt iets wat nou bij fanatieke sport per se uh, gebeurt. Nee. Je schreef het boek Flirten met God: Religiositeit zonder geloof. Daar gaan we het komend uur over praten. Afgewisseld door het verslag van uh, Gerhard de Groot daar in münchen gladbach. Wilt u reageren als luisteraar? Dat kan. Brandsmetboeken.vpro.nl is ons e-mailadres. vpro.nl Vluchten met God, religiositeit zonder geloof. Het is niet een ingewikkelde theologische verhandeling geworden. Het is ook niet een poging om het CDA weer vlot te trekken. Het is de handelseditie van een proefschrift dat je ge gemaakt hebt... waarop je gepromoveerd bent in mei van dit jaar. En dat overduidelijk het resultaat is van een persoonlijke nieuwsgierigheid... naar wat religie is en wat geloof is en of je religieus kan zijn zonder te geloven. Ter introductie van sta ik nog even met te zeggen... dat je godsdienstwetenschapper bent... en dat je journalist was bij het dagblad Trouw... hoewel je daar nog steeds in publiceert. En voor die krant voerde je, ik geloof, 250 gesprekken... met mensen over hun religieuze ervaringen He? de afgelopen ja, jaren. Ja. Dit boek bevat... Het verslag daarvan, maar ook heerlijke citaten van schrijvers, dichters, filosofen... en voorbeelden uit de realiteit die doen beseffen... dat dit alles eigenlijk ook heel dicht bij huis ligt. Om een voorbeeldje te noemen. Herkenbaar voorbeeld. Een groot deel van de Nederlandse bevolking is niet gelovig meer. Dat weten we allemaal. Maar vermoed wel een boodschap achter al te toevallig toeval, schrijf jij. En hoe ja. vaak gebeurt het niet dat mensen dan op zo'n mysterieuze manier naar je kijken... Nou, dat, is, dat kan wel bijna geen toeval zijn. Waarop ik dan altijd denk: ja, nee, dat is dus juist toeval. Uh, jij vraagt je dan af of deze nieuwe vorm van religiositeit de toekomst heeft. Ik ben heel lang aan het woord geweest. We moeten het ook helder houden, want het is een enorm omvangrijk uh, onderwerp. Om te beginnen: hoe definieer jij geloof en hoe definieer je religie? geloof defineer ik met de vandalen zeg maar is het uh, vertrouwen of het denken te weten uh, dat. Uh uh, daar, uh, hoe het achter de werkelijkheid, uh, hoe het, sorry, ik moet opnieuw beginnen. Uh -huh. uh, ons besef, onze kennis van de werkelijkheid is beperkt. Daarachter uh, uh, kan meer zijn, maar daar weten we niks van. Als je denkt daar meer van te weten of vertrouwen hebt... dat het uh, op een bepaalde manier zus of zo zit, dan ben je geloven. Juist, voorbeeld, er is een god. Ja. Eh? Maar er zijn ook andere voorbeelden denkbaar... Ja, de, de mensen hebben zolang als ze bestaan gefantaseerd over wat er achter de grens van hun begrip zou kunnen liggen. Dus er zijn miljoenen goden geweest. En uh, ja, de christelijke god is dan de bekendste bij ons. En, maar ook allerlei andere religieuze beelden zijn er over wat daarna de dood zou kunnen wezen. Uh, of voor het, dat je geboren werd, noem maar op. Ja, je denkt iets zeker te weten wat je niet zeker kunt weten. Uh, ja, sommige mensen denken het zeker te weten, anderen die vermoeden het, vertrouwen het erop. Ja, het zijn allemaal varianten, maar dat is allemaal geloof. Ja. Uh, als, je, als, jij, als je het op een bepaalde manier voor, voor waar houdt, dan, dan is het uh, geloof. En dat kan ook twijfelend zijn. Natuurlijk, heel veel christenen tegenwoordig zeggen, benadrukken dat ze het twijfelend voor waar houden. Maar ja, wat mij betreft, dat doet er niet zo heel veel toe. Ze houden het voor waar. Ze denken dat er iets zinnigs over te zeggen valt. Ja, er zijn natuurlijk allemaal grensgebieden. Ja. Mensen geloven, kan je een beetje geloven. Uh, je kunt soms onzeker zijn erover. Dus in die zin kun je een, een beetje geloven. Maar uh, je doet dan wel, je maakt, doet wel een uitspraak over dat gebied waar niks van te zeggen valt. Ja. Ik geloof dat Rudy Kausboek gezegd heeft, je kan niet een beetje geloven. Zo goed als je ook niet ja, ja. een beetje zwanger kan zijn. Ja, maar het is toch een verschil tussen een beetje zwanger zijn en een beetje geloven. Je kunt niet twijfelen dat je zwanger bent, of dat kan je dan uitzoeken. Bij geloven kun je nooit uitzoeken hoe het echt zit. Nee. Nu religie. Wat is religie? Uh, religie is dat je aangesproken voelen door iets wat achter die grens van, van je begrip uh, uh, zou kunnen liggen. Uh, dus bijvoorbeeld, jij noemde dat toeval. De halve Nederlandse bevolking voelt, uh, heeft iets met al te toevallig toeval. Die, die, uh, zegt, uh, de ene helft zegt, van ach, dat is toch gewoon onzin, dat is niet uh, relevant. De andere helft die, die fascineert het. En, uh, van die helft is een gedeelte gelovig, maar ook een heel groot gedeelte is niet gelovig. Maar vleert uh, uh, met het idee uh, dat, er, uh, dat, er dus, uh, in, dat er iets uh, van achter de grens uh, zich bezighoudt met jou. Die, er zit een organisatie achter waarom jij opeens die persoon tegenkomt... die je tien jaar niet hebt gezien. En, en dat blijkt net allemaal goed te passen. En dus die mensen vermoeden dat ze dus voor de aangesproken door iets wat achter de grens van hun begrip ligt. En in die zin is dat een religieuze beleving. En heel veel mensen tegenwoordig geloven dat niet per se... maar ze vinden het wel een aantrekkelijk, een spannend idee. Ze flirten graag met dat idee. Wat heb jij als je heel toevallige dingen meemaakt? Wat ik dan heb, hoe bedoel ik? Nou ja, ervaar je dat dan als... Dat is ja, toeval? Nee, of is een rationalist? Al. Of denk je dan? Beide. Uh, ik, ik switch tussen beide modellen. Ik vind het een hele spannende, leuke gedachte dat er meer. Dat, dat, dat, dat, dat ik word aangesproken door iets achter de grens van een begrip. Maar als je me dan vraagt, wat is de boodschap dan? Waar is het dan goed voor? Weet ik dat meestal niet. En denk ik ook van ja, nee, nee, het, het, zal, het zal inderdaad wel gewoon toeval zijn. Maar beide ideeën uh, vind ik interessant. Maar beide zijn ook te weinig op zichzelf alleen. Ik vind dat je beide ideeën, of ik wil beide ideeën graag alle twee. Uh, in, uh, in, in zekere mate in ere houden. Je zegt, je komt het ook tegen in sport. Je zei net, toen we het over die hockeyflits had, van, ja, fanatiek sport beoefenen, dat is niet alsof je iets religieus doet. Maar je komt religie wel tegen in sport. Hoe dan? Uh, nou, op, op, op verschillende manieren. Bijvoorbeeld uh, uh, bij gevaarlijke sporten. Uh, dus mensen die op wildwater kano uh, doen... Uh, uh, ik, heb, ik heb er een stel geïnterviewd. En die zeggen dan, nou, dan, dan ga ik die boot in. En dan, uh, uh, dan vertrouw ik erop dat dat, dat, dat uh, goed gaat. Eén uh, verkeerde beweging, ik ben dood. En dan ga ik gewoon doen... En dan gaat, het, dan, ben ik, dan gaat het precies zoals het moest. En dat ben ik niet zelf geweest. Ik word als het ware bestuurd door iets waar ik geen, van achter de grens van mijn begrip. Dus dan kan dat voor iemand een soort religieuze trip worden... om dat, dat wilde water in te gaan met dat kleine kanootje. En, de, en die, de, de, de, het belangrijkste voor hem is eigenlijk dus die beleving van... het lukt zonder dat ik het zelf doe. Mm -hmm. Wat denk je dan als je iemand dat hoort vertellen? Nou, dat vind ik een, uh, vind ik een leuk verhaal dan. En dan vraag ik of hij dat ook gelooft. En dan, dan blijkt dus vaak dat dat, dat dat niet zo is. Dat ze zeggen, nou nee, ik vleert met het idee. Ik vind dat een uh, interessant idee. Ik vind het een belangrijk idee. Maar uh, het is natuurlijk ook mijn, mijn, mijn kunde. Ik heb dat veel geoefend. En dan komen ze met allerlei rationalisaties. Maar dus die beide ideeën ja. v, uh, vinden ze interessant, kennelijk. Je kan ook denken, jongen, kijk nou uit... Want... Dat kan uh, eigen vleugels krijgen. en je, je moet wel met je hoofd erbij blijven wat je doet. Het is niet ongevaarlijk. Nou, vaak zeggen ze zelfs dus dat ook een tijdsbegrip weg is. Hè? Dat ze een soort dus, uh, oneindigheidservaring hebben. Ze zijn het aan het doen en ze zijn er ook op een bepaalde manier niet meer. Het mooie van je boek is dat je ook tegenstanders aan het woord laat... van wat je beweert. Um, onder wie atheïsten die je uitvoerig uh, citeert. En bijvoorbeeld ook de filosoof... Safranski, en die heeft iets gezegd wat jouw theorie eigenlijk onderuit haalt. Jij zegt religiositeit of religiositeit zonder geloof, dat is mogelijk. Heel veel mensen hebben in de wetenschap dat eigenlijk nooit onderzocht, want die hielden dat niet voor mogelijk. En die Safransky die zegt, religiositeit moet wel met geloof in de waarheid van de religieuze voorstellingen gepaard gaan, omdat het anders net is alsof je iemand zegt, ik geef hem een placebo. Oftewel een nepmedicijn, en je zegt het erbij. Dan kan het dus per definitie niet werken. Dat is wel een sterk argument wat hij geeft. Ja, hij heeft het over één soort religie dan, één soort religiositeit. En dat is een, de, de klassieke, traditionele religiositeit, vooral in het Westen. Van, dus dat mensen wilden zekerheid hebben, wilden dus geloven, wilden, uh, ze wilden ze, ze hun angst bestrijden. Hun angst voor, voor wat er na de dood is, of dat er niks is. Uh, dus religie als medicijn tegen onzekerheid. Nou, dan heeft hij gelijk. Maar ik zeg dat tegenwoordig uh, veel mensen die uh, religieus, uh, religiositeit cultiveren... niet omdat ze uh, zeker, uh, zekerheid zoeken, maar in tegendeel zelfs het tegenovergestelde dat ze juist het gevoel willen hebben van er is meer dan mijn beperkte bekende wereldje. Ze willen juist aan dat, aan dat beperkte bestaan ontsnappen door bepaalde ervaringen te hebben. Geen geloof, dan ook geen religie, zegt hij... Maar jij zegt ja, dat eigenlijk wijs je er nu op... Dat, het, dat hier ook die begrippen geloof en religie door elkaar heen lopen. Ja, He? ja. maar het zal wel uh, zo gelden. Ook dus, er zijn christenen die dan altijd geloven dat dat uh, gods is of zo. En op een dag uh, gaan ze dus, verliezen ze dat geloof. En dan stoppen ze ook met de hele handel. Dan zijn ze dus niet meer religieus ook gelijk. En, maar dus dat is een bepaalde manier van denken. En ik constateer dat uh, die, manier, die manier van denken zijn langste tijd heeft gehaald. Of tenminste, dat je tegenwoordig dus ook veel mensen ziet... die helemaal niet meer op die manier naar religie kijken. Dus die niet meer zich afvragen, is het geloofwaardig of is het ongeloofwaardig. Maar die uh, zich afvragen, vind ik dit een mooi religieus beeld... Zal ik dit gaan cultiveren? Uh, voelt dit dit aan mijn smaak? Heeft het misschien ook nut? En als ze daar iets in zien, dan gaan ze dat dus cultiveren om iets te beleven. Ja, ontzettend leuk. Je zegt eigenlijk wordt met het badwater het kind weggegooid. Dat, dat, ja. dat, is, ja. dat is de theorie. Nu zitten we hier bij de VPRO, VPRO-programma. Uh, vroeger was de VPRO, daar stonden puntjes tussen de vrijzinnig protestantse radioomroep... geleid door dominees, zelfs opgericht ooit door Dominee Spelberg. Maar sinds de jaren zestig verdwenen de puntjes tussen de letters... en werd de VPRO een omroep voor mensen die nog wel eens een boek lazen... die uh, zich meestal uh, zichzelf beschouwen als denkers en als intellectuelen... en uh, een beetje aan zelfreflectie doen. In die groep werd natuurlijk in de jaren zeventig, tachtig... God eigenlijk doodverklaard. En... Uh, Religie En dan misschien een bijzonder christendom dat werd dat in een kwaad daglicht gesteld. Christendom dat stond voor onvrijheid, voor burgerlijkheid, voor hiërarchie, voor het anti-abortusbeleid. En dat is eigenlijk voor een deel tot op uh, heden wel het geval. Hè? Dat het ook, uh, kijk naar de rooms katholieke kerk, afgelopen jaren uh, wordt dat uh, ja, voornamelijk door, uh, geassocieerd met geestelijke die kinderen verkrachten... En niet meer met iets moois en iets waar je eh, naar moet streven. Zijn er nu mensen, dat vermoed ik namelijk, die hier naar luisteren... en die denken, ja, nou zit daar een godsdienstwetenschapper... en die probeert toch via een omweg weer... Uh, dat God en dat geloof onder de belangstelling te brengen. Hebben die gelijk? Uh, nou, God wel, geloof niet... Ik probeer God terug in de belangstelling te brengen. En niet alleen, God staat dan voor alle religieuze beelden. Omdat dat mooie beelden zijn. Mensen zijn altijd religieus geweest in alle culturen. En daar zitten mooie pareltjes in. Er zitten mooie gedachten in. Ook mooie rituelen. Er zitten manieren in om iets religieus te beleven. Maar ik heb niks met de Rooms-Katholieke kerken. Met de steile dominees. Dat is mijn pakkenjan niet. Dat hoeft voor mij niet terug. Dat mag voor mij... In de prullenbak. Ja, sterker nog, je hebt nog wel eens gezegd... dat eh, het beledigen van gods, godslastelijke taal dat moet kunnen. Daar, daar ben je zelfs... Een... Ja, ik vind het vaak wel verfrissend en, uh, en leuk klinken, ja. ja. ja. Hoe zit het met jou? Wat is jouw achtergrond? Als ik nu die achtergrond van die VPRO schets, ben jij ook uit die. Ja, een, een, een, beetje, een beetje. Ook van diezelfde richting. Uh, wij begonnen in de jaren zestig met gebed aan tafel. Heren zegen deze bij ze amen. En dat werd uh, na een tijdje. En daarna werd, zeiden mijn ouders: laten we dat maar in stilte doen. En uh, dan gingen de kinderen elkaar toch onder de tafel lopen, jennen met schoppen. En toen verzonden ze: laten we het dan de nacht. Je moet, we gaan het nacht puurder doen. Je doet het als je voortijdig je gaat slapen. Nou, dat was het eind van het hele verhaal. Dus bij ons sloop het in het gezin uit uh, de, de, de, de, de ruiten en uh, uh, ook de kerkgang. En uh, op een gegeven moment waren we niks meer. Uit welke uh, omgeving kom je? Uh, Den Haag. Den Haag. Ja, is dat, nee, dat is niet de Bijbelbelt die, die loopt Nee, dit was een beetje de, de vreszinnig hervormde ja, richting. Misschien wel een soort VPRO-milieu. Ja, ja. Um, je bent geen gelovige, je bent geen ongelovige... maar je noemt jezelf een aangelovige. Daar weet je een heel uh, omvangrijk deel van in je boek. Wat is een aangelovige? Nou, een, een, een, een gelovige houdt voor waard dat uh, God bestaat, zeg maar. Een ongelovige houdt voor waard dat God niet bestaat. Uh, een, een aangelovige die, houdt, die, die zegt: Ik kan helemaal niks verwaren op dat gebied en dat wil ik ook helemaal niet. Ik zoek er ook helemaal niet naar. Ik ga die religieuze beelden niet beoordelen naar waar of niet waar, ongeloofwaardig of, of geloofwaardig, maar naar dus wat ik zei: schoonheid, uh, nut uh, en, en, en, en dat soort criteria. Ja. Dat is dus los van het geloof helemaal. Maar wat ook wel agnost genoemd wordt, hè? Ja, ja, maar dat zijn vaak mensen die heel passief zijn. Maar agnosticisme, nieuwe bestel dan. Dus ik weet niks, maar daarom ga ik niet langs de kant blijven zitten. Ik ga eens kijken wat ik eraan kan beleven. Ja, je bent een Hollandse jongen, je heet Van der Velde, je komt uit Den Haag. Er zit eigenlijk niks exotisch bij. En je staat dus met één been in die protestantse traditie. En je bent meegegaan met je tijd. Um, maar betekent het dat eigenlijk het christendom steeds jouw uitgangspunt was? Ik bedoel, we wonen in Nederland, maar er wonen ook heel veel uh, moslims inmiddels. Heb je daar ook naar gekeken? Ja, ik ben, ik ben gaan uh, snoepen bij allerlei tradities. En vooral door het te, te onderzoeken. Ik ben godsdienstwetenschapper. En, uh, ik vond vaak... Uh, uh, dus ik, ik vond het, de islam heel interessant. En ook het hindoeïsme. Ik heb heel veel in die landen rondgereisd. En, uh, uh, ja, uh, ik, ik hou al van exotica. Of, uh, en zo exotisch is het ook niet als je het kent. Het uh, is er een beperkt repertoire. En uh, dat wordt op allerlei verschillende manieren uitgewerkt. Ja, en... Uh, vrij in het begin van het boek uh, beschrijf je een religieuze ervaring... die voor jou essentieel is geweest en dat, die overkwam jou... toen je bezig was met een boek te schrijven over de islam. Ja. Vertel, wat gebeurde er, waar was je en... Wat overkwam je? Ik was in Egypte, begin jaren negentig. En uh, ik had een maand lang uh, uh, fundamentalisten geïnterviewd. Mystici, uh, uh, de, de duiveluitdrijvers, magiërs, Maar ook heel veel gewone gelovigen. En al die mensen hadden één ding gemeen. Ze leefden in een soort betoverde tuin. En hadden de hele dag eigenlijk contact met God. Tenminste, dat beleefden ze. En dat geloven ze. Maar dat beleefden ze ook. Dat, dat, dat, dat, dat geloof ik dan wel weer, dat ze dat beleefden. En... Uh, ik had dus een maand lang een heleboel mensen geïnterviewd. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil even vakantie hebben. En uh, ik uh, was in Cairo. En uh, ik, uh, ik uh, heb de bus gepakt naar de Sinaï Woestijn, Naar het Santa Caterina-klooster aan de voet van de Berg van Mozes. In welk jaar was dit? Uh, 92 of zoiets. Uh -huh. was het, ben, uh, direct na de Eerste Golfoorlog. Of de Tweede Golfoorlog, ik weet niet precies. Uh, de volgende ochtend ben ik uh, gaan klimmen heel vroeg. Uh, ze klim van een uur vier omhoog. En... Uh, uh, ja, dus die, die, die mythische berg van Mozes... Ik, ik had al uh, godsdienstwetenschappen gestudeerd... dus ik wist van ja, dat, dat volk Israël is helemaal nooit... in uh, de, de woestijn geweest laat staan 40 jaar. En, uh, dat, volk, dat, dat gouden kalf, het, het is een mythe. En, kan, je, uh, kan je nog even voor de ongelovigen onder ons vertellen... Wat, wat het mythische is aan die berg? Ook voor de mensen die niet zo bijbelvast zijn. Vervolgens het verhaal heeft God daar de tien geboden... aan Mozes geopenbaard. Op stenen tafelen. En terwijl Mozes dus omhoog was geklommen, uh, was het ongelovige volk... een gouden kalf gaan maken om dat te aanbidden. En uh, dat is het verhaal. Dus die, ik klim die berg op en ik zit daar helemaal bovenop de top. Uh, buiten adem kom ik daar aan en uit uh, voor van dat uitzicht... Hè, want je ziet daar, je kan dat in Saudi-Arabië kijken... je ziet zandwoestijnen, de golf van Aqaba, de Rode Zee. Uh, en het was doodstil daar, want dus vanwege de golfoorlog... toeristen lieten het allemaal afweten... En ik kijk zo die diepte in en opeens uh, werd ik overvallen door... Ja, dat is een beetje bizar, maar ik, ik werd overvallen door een, een, een, een boodschap. Door, maar een boodschap zonder woorden, zonder geluid. En die boodschap luidde zoiets als uh, wat een hoogmoed om ervan uit te gaan... dat jij de diepte van religie kan doorgronden. En, uh... Maar dat was niet in woorden? Nee, de, de, maar je de, vertelt het nu wel in woorden. Ik, ik, uh, ik geef er nu woorden aan aan, de, aan, aan, dat, uh, aan, aan dat gevoel, dat, dat gevoel wat, wat mij overrompelde. Ik werd aangesproken, ik voelde me aangesproken. Maar ja, het is uh, een woordeloos aangesproken worden. maar er zat dus iets van een. het, het dwong je neder, nederig te zijn. Het, het, ik kreeg eigenlijk om een beetje op je flipper. <laughs> ik had een maand lang al mensen geïnterviewd, terwijl ik eigenlijk stiekem altijd dacht: van ja. Ik geloof dat niet. He, de, de, de, ik, dat zei ik niet tegen die mensen. Maar ondertussen had ik in mijn achterhoofd wel... Uh, ik ik, ik liet mij ongeloof niet merken. Maar ik, ik was niet uh, van hun partij. Maar, en, maar terwijl, dat was er nog pas een, een seconde gebeurd. En ik zie een raaf onder me langs vliegen. En nog eentje drie stuks. En toen dacht ik, ja, het moet niet gekker worden. Is dit dan ook een boodschap? En wat zou dan de boodschap zijn? En als dat ook een boodschap is, wat is dan geen boodschap? En Daarna bedacht ik me: van ja, het is ook helemaal niet zo gek dat ik hier dit krijg. Ik eerst een maand lang die mensen interviewen. En, terwijl ik eigenlijk dus ze niet geloof. En dan op deze mythische plek me een beetje door God een standje laten geven. Zoals het past helemaal in, in, in dat Bijbelverhaal. In de Bijbel gebeurt iets, iets dergelijks. God bepaalt hoe, hoe mensen moeten handelen en zegt: jullie moeten zus en zo mensen worden terecht gewezen en worden wordt richting aangewezen. Uh. Maar ik vond het wel een mooie ervaring, maar ik ben er niet gelover van geworden. Het, eh, ik, voor hetzelfde geld heb ik me dus het, is mij overkomen, omdat ik in die cultuur eh, me eerst verdiept had. Ik kom mezelf uit de cultuur. Ik kan toch allerlei sociologische, psychologische, zelfs chemische verklaringen voor verzinnen. Ja, want denk ik denk ook: wat had hij gegeten? Hoe, hoe hard brandde de zon? Vier eh? uur omhoog klimmen. Mm, voor van het uitzicht. Dus je kunt dat helemaal wegverklaren ook. Doe ik ook. Ik doe het beide. Ik, ik kan het helemaal wegverklaren, maar. Ik kan ook flirten met het idee dat goed mij daar uh, aanspreekt. Ja, want je vertelt het ook met een lach op je gezicht. Je vindt dat het ook een mooie ervaring, ja, van ja. het wel een sensatie. Wat heb je ermee gedaan met die ervaring? Eigenlijk niks. Ik ben er dus niet geloven van geworden. Maar het was wel een inspiratie om uh, verder na te denken over uh, een verschijnsel... wat ik al vaag daarvoor ook al uh, had gezien, maar waar ik niet echt mee uh, bezig was geweest. Namelijk dat uh, je dus, uh, ook al geloof je niks, iets religieus kunt beleven. En dat was mij toen overkomen. En in een wat heftiger variant ook. Hè? Want je, je, als je, je kunt natuurlijk allemaal mensen gaan interviewen... wat ik ook gedaan heb, die naar kunstwerken kijken... met, met oneindige met horizonten... En, en die daar dan allemaal mooie bespiegelingen, bespiegelingen over loslaten... die je religieus kunt uitleggen. Maar dit was uh, uh, meer een donderslag bij heldere hemel. Mm -hmm. Dat boek over de islam, is dat er ooit gekomen? Ja, ja, dat, is, ja. Dat, dat is gewoon weer helemaal uitverkocht uh, over vele jaren. Hey, want in dit <laughs> boek wordt wel verwezen naar andere publicaties... die over ditzelfde onderwerp gaan, maar niet naar dat boek uh, uh, geloof uh, ik. Hij staat op de achterkant Vrienden van God. Vrienden van God, 1994. Ja. ja. Juist. Um, ja... Um, ik ben een beetje afgeleid omdat we een hockeyflits krijgen weer. En zometeen praten we verder met Koert van der Velde over geloof en religie. Maar nu eerst naar münchen Gladbach. verslaggever de Groot bij die spannende hockeywedstrijd. Jazeker, de halve finale van het Europees kampioenschap. Het was moeizaam 2-2 bij de rust. Maar inmiddels zitten we een 8 minuten in de tweede helft. En Nederland leidt met 3-2. Taketakema scoorde de strafcorner. De derde voor Nederland. En ook de vierde gaat er. Nee, die gaat er net niet in. Ik dacht even dat het 4-2 zou worden binnen twee minuten. Taketakema, de man van de strafcorners bij Nederland, is op schot. dat was voor de rust al duidelijk. Toen hij de 2-1 voorsprong van België egaliseerde tot een 2-2 rust. Ik zei het al, het was een moeizame eerste helft. Maar in de tweede helft heeft Nederland zich. Herpakt, Zet veel druk op de Belgische defensie. Krijgt kansen en mogelijkheden. En een van die mogelijkheden, we hebben hem net gemist... die was niet raak, take take ma, maar de eerste van de tweede helft wel. Dus dat betekent dat Nederland inmiddels leidt tegen België... met nog te spelen 26 minuten. 3-2 voor Nederland. 3-2 voor Nederland. Het lijkt dat het voor Nederland dus allemaal wel goed komt. Hier in de studio van Desmet praat ik met Koert van der Velde in het programma Brands met Boeken. Ik ben trouwens niet Wim Brands, maar Anton de Goede, want Wim Brands is op vakantie. Uh, en we gaan het uh, verder hebben over flirten met God, religiositeit zonder geloof. Moet je in God geloven om te bidden en in wonderen om ze mee te maken. Kortom, moet je gelovig zijn om iets religieus te beleven. En Koert van der Velden die zegt dat hoeft helemaal niet. Je ergens schrijf je ook dat er. Uh, van de ongelovigen. Ik geloof dat 35% van de Nederlanders ronduit zegt ongelovig te zijn. En dat 5% daarvan regelmatig biedt. Ja, Wonderlijk ja. Nou, regelmatig weet ik niet. Maar die doet die, die dat soms. Bijvoorbeeld ja. vrouwen in crisis situaties. Ik citeer je verkeerd. Of... Je zegt ergens dat je het soms doet. Ja. Ja. In welke situaties? Crisissituaties bijvoorbeeld, als je het ook verder niet meer weet... dan zijn er dus toch een heleboel mensen die dan denken aan dat, dat ritueel... en uh, dat dan gaan doen en zich daar uh, prettig bij voelen als ze dat gedaan hebben. Ja, kern is natuurlijk dat iedereen denkt... ergens houdt mijn bevattingsvermogen op, ergens is een grens... en kan ik niks meer doen en ik wil toch graag iets doen. Het is een diep ja. menselijke behoefte. Ja. Uh, we gaan luisteren naar, ik heb al gezegd dat je in het boek fantastische uh, voorbeelden geeft van, uh, van, van schrijvers en citaten. En een van de schrijvers is Geert Reven. En ik wil heel graag nu uh, Geert Reven laten horen. De schrijver die, ja, Rooms-Katholiek werd. En die eigenlijk, vind je het een religieuze schrijver? Ja, ja zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Hij, hij lustte er ook wel pap van als het om humor ging... en om het geloof ook belachelijk te maken. Ja, ja, des, te mooier, ja. des te mooier. Laten we luisteren naar een, wat ik een heel mooi gedicht vind van hem. en Dat heet Dagsluiting. Dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles. Zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft... dan denk ik... Dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat inzelfde wanhoop gij mij zoekt, zoals ik u. Geert Reven met een gedicht uit, ja, ik weet echt niet wanneer. Vrij oud gedicht. Um, en dat komt uit verzamelde gedichten die zijn gepubliceerd. In het nawoord noemt hij zichzelf een religieus dichter. Uh, en dat hij houdt van godsdienstige en mystieke poëzie. En hij zegt ook, dat is opmerkelijk, dat hij het ziet als een logische ontwikkeling... dat ik mij uit de religie, de religie van mijn jeugd, het socialisme... geleidelijk aanbekeerde tot het Rooms-katholicisme. Volgens mij hebben homoseksuelen, vrouwen en romantische kunstenaars... als deze categorieën om religie verlegen zitten... in die grote kerk nog de meeste kans rust te mij heeft die kerk in mijn werk in ieder geval geïnspireerd... en mij de moed gegeven dingen neder te schrijven... die ik anders misschien nooit op papier had durven zetten. Nou heeft hij het hier weer over de kerk. Dus bij hem is het ook weer een soort geloof geworden. Maar ja, wel met zo'n eigen interpretatie... dat je niet kan zeggen dat hij zich helemaal ondergeschikt maakte... aan de regels van een godsdienst. Hij heeft de mannen in de kerk ook wel zo beschreven... dat het soms uh, wel, wel, dat, dat het heel hilarisch is. He? Dus hij, hij bleef toch een soort religieuze anarchist. Er zijn andere schrijvers die voorkomen, onder andere Frans Kellendonk... die bedacht dat het hem ging om het oprechte te veinzen. Kan je nog eens vertellen wat hij daaronder verstond? Uh, dat, hij, hij stelde voor om je uh, om net te doen alsof God bestaat. Om je in te leven in, in, in dat idee. Uh, alleen Kellendonk die hield het bij, het, uh, bij de gedachten alleen. Uh, ik signaleer dat we zitten nu natuurlijk ook weer een stuk later... een paar decennia later, dat mensen actief worden... en ook uh, zich religieus gaan gedragen. Dus niet alleen maar doen alsof in gedachten... maar ook doen alsof in de praktijk. Ja, want Reven, Kellendonk, dat was jaar 70, jaar 80. Ja. Ja, en toen was die beweging, zoals we die geschetst hebben... van God is dood en uh, werd veel verzet gepleegd. Jij zegt dat er nu al langer sprake is van een soort kentering. Ja, Kennedonk liep nog wogend uit de kerk. Elke keer als hij het weer probeerde, dan lukt het hem toch niet. Want dan werd hij heel onpasselijk van. Maar eh, tegenwoordig zie je en kentering. Er is natuurlijk nog steeds die weerzin tegen de, uh, alles wat, wat hoogkerkelijk is. Uh, en, en, en, en, en de paus en de bischoppen en het seksueel misbruik, et cetera. Maar tegelijkertijd uh, uh, zien mensen ook het mooie uh, daarvan. De, de Matthäus-passioen is nog nooit zo populair geweest. Die is echt de laatste twintig. Uh, Jaar ook uh, is, een, is een hype geworden, en uh, dus ook de, ook voor men, ook mensen die niet geloven, die gaan massaal de matthäus beluisteren. Ja, maar ja, als je de matthäus beluistert en misschien ook wel in de mooie kerk. En je geniet daarvan, dan, dan, dan is dat te danken aan de mooie muziek van Bach. Ja, hoeft ook graag niet religieus te worden, maar het, het kan erin sluipen. En ja, vroeger dacht je heel massief, dus eh, je bent religieus of je bent het niet. Maar eh, je ziet dat mensen het eh, soms een beetje zijn. Dus met nadruk op soms en een beetje. En, maar er zit ook een ontwikkeling in. En het kan ook meer worden. Maar bij de matthäus Passion bijvoorbeeld, eh, als, je, als je je verdiepte in de, de symboliek van die Bach erin heeft geprobeerd te, te leggen. Dus, hij heeft van die momenten waarin hij oneindigheid uitbeeld. Nou, dat kan je dus ook meebeleven daaraan. En nou, oneindigheid is eigenlijk ook een religieus beeld. Dus als jij oneindigheid beleeft... dan, dan, dan doe je ook mee aan, aan het flirten aan met God. Maar je, je kunt er zo ver in gaan en het, of het zo beperkt houden... als je zelf maar wil. Maar dus ook het esthetische element... Kan, daar kunnen ook religieuze betekenissen in, in wakker gemaakt worden. Ja, het is grappig, je bent eigenlijk een soort goeroe als je erover vertelt. Een beetje, hè? want jij, jij weet hoe dit zit. Ja, ja, dat klinkt dan een beetje raar, maar jij weet hoe dat zit en je legt uit. Terwijl er zoveel mensen ook in die... Je bent gepromoveerd hierop bij de VU. Uh, ik zag een klein filmpje op, op internet, op YouTube... waar op ook de vragen worden gesteld. En dan, um, hoe kwam dat aan in, de, in, in, in die wereld van de Vrije Universiteit? En van wat toch traditioneel eigenlijk de protestantse universiteit is. Um, Stuit het ook op verzet? Ja, er zijn natuurlijk een heleboel theologen... waarschijnlijk de meesten die dit helemaal niks vinden. Die vinden dit vloeken in de kerk. Ja, natuurlijk. je moet geloven. Geloven is voor hen toch uiteindelijk de kern. En vandaar ook dat vaak geloof en religie... als een soort synonieme worden gebruikt. Maar uh, ja, goeroe, dan ben ik goeroe, in de zin dat je ook de goeroe hebt van lekkere eten... Ik heb geen metafysische boodschap. Ik heb geen, uh, geen ideeën over wat er achter de grens van ons begrip ligt. Dus, mijn, uh, dus in die zin ben ik dus of in die zin, ik ben dus geen goeroe, want een goeroe claimt dat, dat te hebben. Ja, ja, ja, ja. en dat begrip aangelovig, ik las ergens dat dat echt een begrip is... dat jij hebt gelanceerd. Ja, die, dat heb ik maar verzonnen, ja. Ja, dat, uh, ja, <laughs> dat, ja, ja, dat kan je dat, toch dat weer... Dat pas, passend. Of, ik, ik, ik stoeide de hele tijd mee dat, dat het begrippenkader niet, uh, uh, er niet was. En het, het gaat ook om iets wat vrij nieuw is. Of in de zin uh, dat er weinig over is nagedacht nog. Je noemt Kellendonk, die heeft daar wat over nagedacht. Die heeft er twee essaytjes over geschreven. Uh, maar dan zijn we er bijna. Uh -huh. uh, op de universiteiten in Nederland is hier nog nooit iets over geschreven. De, de, de, de, de, dan moet je soms je toevlucht nemen tot, tot nieuwe termen. Ja, nou ja, terecht. Nog even dat citaat van Geert Reven... dat je ophaalt in je boek tegen uh, atheïsten. He, he, he, je, je haalt dan bezorgde ouders erbij, een roman... En de hoofdfiguur daarvan, maar dat is de, het is de eeuwige discussie... in hoeverre het autobiografisch is, maar in zijn geval mag je dat toch wel zeggen... die wordt overvallen door een blinde haat en eh, bijna een lijfelijke walging... dat is een citaat uit dat verhaal, bij de gedachte aan de zogeheten atheïsten. Ik citeer, of liever gezegd, schrijft Reven dan, intellectuelen. Mensen die alles haten en belachelijk zochten te maken... wat ze niet konden begrijpen. En dat was nogal wat. Ja, fantastisch, hè? Maar ja, tegelijkertijd citeer jij niet mensen die je ook zou kunnen citeren als uh, Jeroom Heldring, uh, de, de NRC-man, Karel van het Reven, die over de opperste de, de slechtheid van het opperwezen heeft geschreven. Uh, Jaap van Heerde, gelukkig heeft het leven geen zin. Hè? Die laat je weer weg. Nou, ik, Max Pam mag die. Uh, ik, ik, ik noem er wel een paar, maar uh, ik behandel vooral mensen... die uh, flirten met God op een bepaalde manier. En dat bespreek ik. Maar mensen die zeggen, ik heb er helemaal niks mee... en het uh, moet uitgeroeid worden, daar ben ik dan snel mee klaar. Dat, dat, dat, dan, ja, dan vind ik dat Reven dat heel leuk verwoord, uh, wat hij daarvan vond. Ja. We gaan straks praten, ook want je hebt nog meer geëxperimenteerd... ook met religieuze ervaringen, daar willen we meer over horen... en over de relevantie nu. Wat is nu anno 2011? Wat, wat, wat, wat kunnen we nu bedenken naar aanleiding van je onderzoek? Maar we hebben ook in dit programma een vaste rubriek... en die luidt de eerste herinnering. Ooit bedacht door Douwe Draaisma, die zei... het is zo mooi om een collectie eh, aan te leggen... zoals Nico Scheepmaker dat ooit deed, van eerste herinneringen. En elke gast in dit programma laten we daarom dat doen na het nu volgende muziekje. De eerste herinnering. Ik was een jaar of vijf, denk ik. En ik reed met mijn ouders... In de trein, in een, in een reservatiewagen. Uh, dus waar je kunt eten. Uh, door de Alpen. Dat was de eerste keer in het buitenland. Met mijn ouders en mijn broertje en mijn zusje. En de, de, voor de eerste keer in mijn leven zag ik bergen. En de zon ging onder. Sommige bergtoppen waren goud verlicht. Het werd ook al wat donker. Het eten zou worden opgediend. En ik, ik, ik vond het zo fantastisch. Ik zei op een moment: Dit is de mooiste dag van mijn leven. En op dat moment barstte de hele wagon in lachen uit. En ik moest huilen. Dat, dat is, een, verhaal, dat is een, een gebeurtenis die mij ja, ja, ja. altijd is bijgebleven. Waar, waarom moest je huilen? Omdat ik uh, uh, belachelijk werd. Men vond dat komisch, zo'n klein manneke die zo'n uitspraak doet. Dus een piekervaring werd ogenblikkelijk gekanteld in het tegenovergestelde uh, het, bij. het heeft ook natuurlijk wel iets, uh, iets komisch. Heeft, maar, het, heeft het iets religieus eigenlijk? Nou, iets levensbeschouwelijks. Ik, ik, ik was toen dus, uh, maakte een levensbeschouwelijke opmerking. En uh, die wekte hilariteit op. Ja, en met dit boek uh, heb je ook hilariteit ongetwijfeld op. Ja, uh, ja van alles. Ja, <laughs> van woede, maar je bent niet in huilen uitgebarsten. Nee, nee, dit, ik, ik, ik, ik heb er maar een hobby van gemaakt. Om, om, uh, ik vind het uh, uh, leuk om over levensbeschouwelijke zaken na te denken. Dus daar heb ik mijn beroep van gemaakt. Koort van der Velde spreken we mee in Brands met boeken vandaag, eh, nog tot eh, de klok van acht zometeen, die het boek heeft geschreven, Flirten met God, Religiositeit zonder geloof. Mensen die een religieus verlangen hebben, maar niet in religieuze voorstellingen kunnen geloven, laten zich er steeds minder door hun ongeloof van weerhouden religieus actief te zijn. Om deze nieuwe vorm van religie beter in beeld te krijgen, experimenteerde je ook met jezelf. Um, en dan komt bijvoorbeeld om de hoek kijken je vakantiehuis. Dat staat bij een basiliek in het dorp Vézelé in Frankrijk. Waar is dat ongeveer? ongeveer? Midden-Frankrijk, eh, Bourgogne. En daar, eh, ja, daar moet een prachtige kerk zijn. Misschien dat heel veel mensen hem kennen. Ik ken trouwens de kathedraal van Chartres heel goed. Ja, dat is ook fantastisch. En als je het over religieuze ervaringen... Ik weet nog dat ik als kind, dan is er zo'n weg naartoe... en ik had niks, ik wist... Ik, ik, je kan dan moeilijk weten of je erover, ver, of, of erover verteld is, maar ik vond het geweldig. Zelfs in de verte al, en toen je daar binnenkwam. Maar goed, jouw verhaal over die basiliek die daar in Frankrijk staat, Veselé. Uh, ja, ik ben daar dus gaan experimenteren vanuit het idee, um, omdat ik dus tegelijkertijd een wetenschappelijke studie deed, als je niet gelooft en stelt dat als je religieus doet iets kunt beleven op dat gebied... dan kun je dat testen. Dus ik ga, dat, uh, ik ga kijken of het mij dat lukt. Ik ga me inleven in het religieuze referentiekader... van de mensen die die kerk uh, hebben gebouwd... en de mensen die die kerk nog steeds bevolken. En uh, ik ga daar in die kerk vertoeven en ga kijken wat er gebeurt... Dus dan liep ik dagelijks omhoog, wat al een kleine pelgrimage is. Het is een pelgrimskerk. Mensen kwamen in 800 jaar geleden. kwamen ze daar met, met z'n tienduizenden aangelopen, wekenlang gelopen. om daar de reliquieën van Maria Magdalena te, te kunnen zien. En dat zou dan genezing brengen. Dus mensen waren helemaal hyper. Als ze daar aankwamen, dan zagen ze dat er een enorme gebouw daar liggen op de berg. Terwijl men in houten huisjes leefde. Dus dat was al bijzonder. Het was een soort rally Disney. Je kan dat gebouw binnen. Allemaal beeldhouwerken, en allemaal beeldhouw werken. Dus dat moet uh, overweldigend zijn geweest. Het was een soort Really Disney. Ja, dat is ja voor die mensen. Ja. Ja, dat, dat, het was dus een poppenkast. Het was ook, wij, wij, ja. zijn, wij zijn geneigd ja, stil zo'n kerk te betreden. En zo. Nee, het was de Efteling. Toen niet. Maar ik vind het nu heel mooi om, dat, om daar te komen als er niemand is. Maar dan, dan, dan zie ik uh, in, in, in de verte zeg maar, de, de mensen vroeger daar... In, met een tienduizenden door die kerk heen gaan. En voor die mensen was dan... Wij, lopen, wij zijn altijd in stenen gebouwen. Wij kijken niet meer zo op van zo'n gebouw. Tenzij je dus weet wat dat voor die mensen vroeger is geweest. Ja. En uh, nou, een van de experimenten die ik dan deed... is uh, dat ik uh, naar het koor liep. De, de, de, in het koor uh, is uh, de, dat is het centrum van de kerk. En een kerk was het huis van God. Eigenlijk een soort materiële uh, uitbeelding van het hemels Jeruzalem. En... Um, dus God zat in de kerk volgens de mensen vroeger. Die was daar aanwezig op een bepaalde manier. En als men in die kerk ging, beleefde men dat ook. En dus als je dan naar het koor toe liep, dan liep je dus eigenlijk naar God toe. En dan ging ik dan naar het koor toe lopen. En dat deed ik dan als hij niemand was uh, in november. En uh, Dan, dan, dan uh, is die kerk verlaten. En, uh, dan, als je dan naar dat koor toe loopt en je oefent dat. Je loopt dat keer op keer en je beseft je uh, hoe dat vroeger voor die mensen was... En dan op, op, op, opeens merkte ik dat het ook een hele rare, uh, uh, hoe heet dat, uh, rare architectonische illusie in dat gebouw zit. Het lijkt net alsof dat koor zich opent, of het groter wordt. Als je nadert, wordt het groter. Ontvouwt het zich? En uh, dat is een architectonisch grapje wat, wat kennelijk ze toen daarin hebben kunnen maken. En dus die kerk zit vol met architectonische grapjes. Um, maar dat is een, natuurlijk voor die mensen toen helemaal een beleving geweest. En uh, als je dat dan oefent, als je dat uh, vaker doet, dan, dan beleef je daar ook zoiets aan. Wat beleef je dan? Dan beleef je dat, uh, uh, dan voel je je in zekere zin aangesproken door God. Zo, zo zeg ik het maar even uh, poëtisch. God wordt daar uitgebeeld. Wat is God onbekend? Mensen hebben dat God genoemd. Dat is zijn huis. Daar hebben we ook een mens van gemaakt. Zijn huis is daar. En je loopt dat, het is een vrij abstract gebouw. Je loopt daar dan naar voren. Je krijgt die, die illusie van, van een opening. Van, van, van grootsheid. Van, van iets wat opreist. Krijg je dan. En dan heb je dus eigenlijk het idee, kun je het idee krijgen. van Nu, dit is hier, nu beleef ik iets van, van God. En door daar naartoe te lopen spreek je hem eigenlijk ook aan. Want je neemt dat idee dan even voor even serieus. En dus in, in, in religie is eigenlijk toch communicatie. Dus je, je aangesproken voelen, maar ook zelf aanspreken. En uh, dat, dus dat idee kan je in zekere zin dat leven wekken. Ja, psychedelica, hè? die kunnen ook religieuze ervaringen... Ja, ja, ik weet het, het is vloeken in de kerk, maar ik deed deze oefeningen ook wel. Dus door, voordat ik de kerk inging, wat uh, THC uh, te gebruiken. En zodat uh, dat het gebouw nog magischer en bijzonderder en spannender werd. THC is? Dat is de werkzame stof in cannabis, in, in, in hasjes en wiet. Ja. Dus je, al blowend uh, ga je die kerk binnen zo'n zo beetje. Nou, ik nam daarvoor even een, een, een dosis. Uh, en, en dan uh, liet ik dat zijn werk doen. Uh. Ja, je zegt dat is taboe, maar er wordt toch eigenlijk veel gewerkt? Met wierook en met... Uh, met met, met, met allerlei allerlei geen psychedelica. Maar geen in, psychedelica. in de godsdienstgeschiedenis, in allerlei culturen... hebben ze dat altijd gebruikt. In India uh, wordt dat heel veel gebruikt. in de, de, de sadhu's. Eigenlijk in alle culturen vind je dit... Terug en ook niet uh, onterecht, want het, het helpt wel, kan ik uh, zeggen. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, met een, met een blootje erbij... hoef ik eigenlijk helemaal niet naar VZL de kerk... Uh, nou, uh, hoeft toch ook niet? Dan doe je het lekker thuis, als jou dat thuis lukt. <laughs> ja. Wat ons een beetje brengt op de relevantie nu van het boek, anno 2011. In deze tijd waarin als God uh, leeft, volgens de mensen... zijn naam toch eigenlijk Steve Jobs is, uh, de man van Apple de kerk een steeds kleinere rol speelt... en waarin dan misschien wel religieuze ervaringen zijn... maar natuurlijk het geloof eigenlijk helemaal op de achtergrond is verdwenen. Met ook het geloof als houvast, jij noemde dat eerder... het, het systeem dat zekerheden bood. En natuurlijk ook heel veel onaangename restricties... en beperkingen en vrijheidsbeknotting... Um, en hypocrisie, he, waar we allemaal van doordrongen zijn. Mm -hmm. Maar um, ja, zoals we Reven hebben gehoord en geciteerd... de religie uit zijn jeugd was het socialisme. Dat verdween. Ja, hij vond daar toen iets op wat we ook net hebben besproken... maar dat toch eigenlijk heel eigenzinnig Gerard Reven is. Um, dat socialisme is voor de meeste mensen verdwenen anno 2011. Het kapitalisme is op sterven na dood als je de, de laatste beurskoersen ziet... Um, Jouw religieuze ervaringen, jouw pleidooi daarvoor in deze tijd, hoe, wat voor plek geef je, ja, dat is een lelijke uitdrukking, geef je dat, maar wat kan dat voor consequenties hebben als mensen zich daaraan overgeven? Um, wat, wat kan het voor consequenties hebben als we dat niet doen? Je ziet dat uh, wie eenmaal zijn geloof verloren heeft, zal dat waarschijnlijk nooit meer terugkrijgen. Nee. Hè? Dus we zitten nu al met een halve bevolking die niks meer gelooft, eigenlijk, grofweg. En dat zal meer worden. Uh, zou dan religie kunnen uitsterven, langzamerhand, door de eeuwen heen... in het westen als we even een hele grote lijn denken. Uh, en is dat erg? Ik denk dat dat erg zou zijn. Ik denk dat dat er, jammer is. Het, het is vergelijkbaar dat mensen op een gegeven moment vergeten... dat muziek maken leuk is en dat je daar iets moois aan kan beleven. Of moeten we uh, gewoon uh, uh, swaap lezen en denken... Ons, wij zijn ons brein... Bestseller nummer 1, prachtig boek, goede geleerde. Die zegt, wij weten wat we weten en wat we niet weten, weten we niet. Nou, de, de, een deel van de mensen zal daar tevreden mee zijn, ik niet. Ik, ik besef me heel sterk, uh, dat uh, zal aan mij liggen, maar veel mensen hebben dat ook, dat er ook een grens aan mijn begrip ligt. En dat er al ik kan allerlei vragen stellen waarop ik geen antwoorden kan vinden, die er gewoon niet zijn. En, en alleen dat simpele feit al heeft mensen vanaf de, dat ze van de aap mens werden, uh, daartoe gebracht om religies te verzinnen. Maar het heeft toch ook iets heel dappers. En iets verstandigs en iets, ja. iets uitdagends om Vindelijk. te zeggen, we weten het niet. Dus waarom zeggen we dan niet dat we het niet weten? Dat, dan, dat zeg ik ook. Dan moet ja. moeten we erkennen dat we dat ja. niet weten. Dus ja. we hoeven ook niet te gaan geloven meer. We hoeven niet onszelf wijs te maken dat we het misschien toch weten. Kijk, en als jij zegt we moeten van de Matthäus-persioon blijven genieten... natuurlijk, daar zal iedereen uh, het met je eens zijn. Ja, maar we moeten. Je, je, ik, ik wil graag meer, en dat moet helemaal niemand. Maar ik denk dat het waardevol is om ook de religieuze beleving te blijven cultiveren, in de zin dus dat je dat dus je, je aangesproken voelen door iets wat achter de grens van je begrip lijkt te liggen, dat je dat serieus neemt, in de zin dat je dat op prijs stelt en wilt cultiveren. En dat is dat, goed dat is dan een hobby van, van van sommigen. En Swaap die zal daar, die heeft die antenne of dat gevoel en die verlangens niet, moet je dat niet doen. Maar stelt dat niemand dat meer zou hebben? Mm -hmm. Ik zou het jammer vinden. Dat dus Vergelijkbaar met dat er op een gegeven moment niemand meer muziek maakt. Ik maak ook geen muziek, is helemaal niet erg. Maar als niemand dat meer zou doen, dan, dan wordt onze cultuur. dan verarmd die. Ja, en ben je dan iemand uh, die um, pleidooi houdt voor um, zoveel mogelijk variaties? Ik bedoel, ik kwam een stuk tegen in trouw van Maria van Dalen, de dichteres. Die heeft zich uh, tot uh, voodoo-priesteres laten maken. En die heeft bomen en die zegt van... ja, daar zitten allemaal geesten in, in haar tuintje in Groningen. Ja. En uh, overigens, met alle respect... maar ja zo kan je natuurlijk allerlei uh, gekkigheid uh, verzinnen. En als je er nog een jointje mee opsteekt, dan uh, komt dat wel los. Ja, ieder zijn smaak... Maar ik denk dat over smaak op dit gebied ook te twisten valt. En we kunnen uh, je kunt er criteria voor ontwikkelen, wat, wat, wat, wat we mooi noemen en wat niet intersubjectief, net als dat je bij kunst kan zeggen van dit schilderij is mooier dan dat schilderij. En dat kan bij religie ook. Maar wat iedereen doet moet hij zelf weten. Net als amateurkunstenaars natuurlijk ook van alles mogen doen. Iedereen mag tekenen en schilderen wat hij wil. Maar, en mag religieus doen wat hij wil. Maar over de smaak moeten we dus soms een hartig woordje wisselen zelfs. Er wordt ook een heleboel lelijks gecultiveerd. Ja, je citeert geloof ik ergens een moderne volkswijsheid. Je moet het leven zelf zin geven. Ik weet niet of dat eigenlijk... Dat heb ik hier opgeschreven. Je moet het leven zelf zin geven. Ja, het wordt vaak een beetje gebruikt als dooddoener. Als dooddoener. En ook als, ja, dan krijg je ook weer iets slappers. Dan denk je, ja, we zijn die mensen er eigenlijk mee bezig. Ja. Je moet het leven zelf zin geven. Ja, mij lukt dat niet echt. En daarom heb ik, uh, de, de, vind ik het begrip van die grens... Voor mijn begrip. Uh, vind ik dat idee van die grens. En, en uh, het je aangesproken kunnen voelen... door iets wat daarachter zou kunnen liggen. Vind ik dat inspirerend. Omdat ik mijn leven uiteindelijk niet zelf zin kan geven. Ik heb gewoon geen antwoorden. En wat geven die religieuze ervaringen jou dan, jouw leven voor een zin? Die geven mij uh, zinsensaties voor even. En dat is genoeg. Zo'n sensatie is uh, aangenaam en uh, geeft de burger moed. Net is het leuk is om naar een muziekstuk of naar een mooi schilderij te kijken. Vind ik het ook leuk om iets religieus te beleven... en dan even die sensatie van zin te krijgen... Ja. Het leuk werd laatst nog door Henk Hofland heel erg afgekeurd. Die zei leuk, leuk. Dat is een typisch 2011 woord. Daar kan ik niet zoveel mee. Um, maar ik kan me wel verplaatsen in dat je zegt... als je schoonheid ervaart, dan krijg je er weer zin in. Ofzo. Dan geef je een optimistisch gevoel. Dat is het eigenlijk. Nou, dat, ja, nou dat, dat is breder dan een religieuze beleving. Maar ja, dat, dat kan ook. Maar ja, dat, uh, dat iemand een woord ter boeve klaart voor dit jaar uh, moet hij moet, moet doen. Maar dat vind ik dan niet zo interessant. Nee. Wat Henk Hofland van dat woord vindt. Het is iets wat ons natuurlijk lang gaat bezighouden. Sinds ik uh, met dit boek voor jou uh, aan het lezen was... Uh, stuit ik... In de krant op allerlei artikelen, Nellek Noordervliet, die een stuk schrijft over de afwezige vaders. Dat dat een belangrijk punt is in onze samenleving. Dan denk ik, ja, dat is ook een afwezige god eigenlijk. God de vader. Ja. Uh, je krijgt ook een soort betrekkingswaan dat je overal uh, overvalt. Arno Grunberg die schrijft in de Volkskrant, veel geloof in de rationaliteit is in wezen ook een religie. Ben je daar mee eens? Uh, nee, dat vind ik geen religie. Het is een levensbeschouwing. Maar een religie vind ik dus dat je, wordt, dat je je aangesproken voelt... dat je die beleving hebt van iets van achter jouw grens. Maar dat zie ik hier niet in. Maar, uh... Dat zie je hier niet in. Wat wordt jouw volgende doel? Je vertelde net dat je de laatste weken de ramadan gevolgd hebt in Nederland. Voor trouw ook, toch? Ja. Ja, ja. Terwijl je eerder zei dat je bij trouw weg bent als... Ja, ik ben, ik, vroeger zat ik daar uh, in vaste dienst en ik, ben, ik heb ontslag genomen. En nu ben ik een vrij man. Maar soms dan uh, schrijf ik uh, stukjes en dan bied ik die je aan. Bijvoorbeeld aan trouw, maar het kan ook elders. Wat was jouw even Je hebt er allemaal dan meegedaan? Ja, deels. Twee weken heb ik het redelijk volgehouden, toen ik gestopt. Maar ook als ik ging uh, integreren in de moskee, heb ik een beetje meegaan doen... Maar uh, dat beviel me toch niet zo. Er uh, werden allemaal dingen gezegd. En, en, dus ik, ik moest ook naar de hel uiteindelijk. Ik was wel welkom als ik niet geloofde. Omdat ze dachten van, nou, misschien gaat hij dan geloven. Maar uh, ze, ze moesten toch bekennen dat als je niet gaat geloven... dat uh, dan uh, je naar de hel gaat. Dus dat, ja, daar ben ik er ook klaar mee. Op een maar dat moment. hoef je toch niet allemaal te vertellen? Je kon daar toch gewoon volstaan met... Uh, met... Ja, dan, ja, Ik ben ook journalist, dus ik vind het leuk om om vragen te stellen. En uh, ook dat het, dat het gaat je te gaan. Maar de flirten met God heeft een haat-liefde verhouding... met religie en ook met religieuze mensen, met gelovige mensen. Uh, ik, het is, ze hebben de vormen, ze hebben de gebouwen. Dus ik wil graag bij hun shoppen en, en, en uh, gebruiken. Maar je bent je toch bent een soort paracetist. Ziet. Je wordt gedoogd op zijn best. Het uh, uh, honger hebben tijdens de Ramadan, leidt dat tot religieuze ervaringen? Nee, niet direct, maar ik vond het wel, wel, wel interessant. Want ik had al echt al, al vele jaren geen honger meer gehad. En dat je dat weer eens beseft dat, dat, dat, dat, dat heel veel mensen hebben dat. En je wordt er een soort van geconfronteerd met, met, met, met, met de basisprincipes van het leven. Hoe zou het inmiddels gaan bij de hockeywedstrijd tussen Nederland en België? De mannen hebben we het dan over. Die belangrijke wedstrijd die nu gaat en die zo bloedpannend was. We schakelen weer even over. Het gejuich, het gejuich van de Belgische supporters. En dat is niet omdat België gewonnen heeft hier van Nederland. Want Nederland wint met 4-2 en staat in de finale komende zondag van dit Europees kampioenschap tegen wie dat moet straks uitgemaakt worden in het duel tussen Engeland en Duitsland. Dat gaat om 9 uur hier beginnen. Maar het Belgische sprookje duurt toch nog een beetje door hoor. Want ze zijn trots de Belgische supporters op het feit dat België de Olympische Spelen heeft gehaald. Dat ze volgend jaar gewoon naar Londen gaan. Nederland heeft in ieder geval even met de Belgische opportunisme afgerekend. Een moeizame eerste helft. Toen bleef Nederland langzij met 2-2 voor de rust. En daarna een strafcorner van Zakema. En zojuist een treffer van Robert Kempelman. Voor een 4-2 overwinning op België. België weet dat het naar Londen mag. België weet ook dat het hier om de derde en vierde plaats gaat spelen. En Nederland weet dat het aanstaande zondag de finale gaat spelen. Nou, dat is een beetje het gegeven van deze vrijdagavond. Waar we straks nog een mooie wedstrijd krijgen. Tussen Duitsland en Engeland. Maar Nederland ontrekend af met België. 4-2 werd het door in de eerste helft Valentijn Verga en Takema... en in de tweede helft Takema en Robert Kemperman. Ja, en dat was de, de afloop van uh, de halve finale van het EK tegen België. Gerhard de Groot, verslaggever vanuit München-Klappach. En dit is ook gelijk het einde, uh, Koert van der Velden... van de ontmoeting met jou over uh, flirten met God, religiositeit zonder geloof... Heb je nog een laatste woord? Een bommo? God. Oh god. Oh god. Laten we het daarbij houden. Oh god. Auteur hoorde u Koert van der Velden een uur lang over zijn dissertatie. Verschenen bij uitgeverij Ten Haven. Straks na het nieuws volgt op deze zender de zomerserie Met Recht van Spreken. Daarin te gastbeeldend kunstenaar Hans Marcus. En volgende week is er in brands met boeken Aandacht voor Europa... met historicus jubileers en journalist Pieter Steins. Wie weet, tot dan of anders later. En dan zit trouwens hier weer gewoon Wim Brans. Dag. ATTENTIE! ATTENTIE!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 Dit is Radio 1.